Noorda vindt het zinloos om wetenschapsfraude te bestrijden met externe controles. Hij noemt dat de moerenzaak van de sector zelf. Haagse politici zijn vorig jaar veel minder vaak bedreigd dan in eerdere jaren. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het speciale team bedreigde politici. Volgens de krant signaleert het politieteam een trendbreuk. Ieder jaar zijn er in de Haagse regio meer dan 200 onderzoeken naar bedreigingen. Vorig jaar waren dat er 107 de daders zijn vaak minderjarige scholieren die bijvoorbeeld via sociale media politici bedreigen. Bij aanslagen in Irak zijn zeker twintig doden gevallen. Vooral politieagenten waren doelwit. In de Sjiitische stad Kerbala zijn bij twee explosies zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen. Ook uit andere steden, waaronder Baghdad en Kirkuk, worden aanslagen gemeld. Het geweld in Irak is opgeleid in de aanloop naar de top van de Arabische Liga volgende week in Baghdad. De top wordt gezien als een test voor de Iraakse autoriteiten om te bewijzen dat het land veiliger is geworden. De toezichthouder op de woningcoöperaties gaat de leden strenger controleren. De directeur van het Centraal Fonds Woningbouw van de Mode zegt dat naar aanleiding van de affaire met Vestiaan. De grootste woningcoöperatie van Nederland kwam vorige maand in grote problemen door speculaties met financiële producten. Volgens Van de Mode werd bij de controle van woningbouwcoöperaties vooral gelet op riskante projecten en niet op speculaties. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt maximaal 10 graden aan zee en 13 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald bij de ANWB. De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Ik noem de files van 7 kilometer en langer. Op de A2 Den Bos richting Utrecht tussen Vianen en Knopend Oude Rijn, 8 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden bij de Hollandse Brug, 9. A7 Hoorn richting Zaandam, voorknopend Zaandam, 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoevendorp, 8. Op de A10 de Ring van Amsterdam tussen de afrit Volendam en Diemen, 7 kilometer richting Utrecht. A12 Den Haag richting Utrecht na een ongeluk tussen 7 en nieuwe 13. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de A20 vanuit Rotterdam voor knooppunt Gouwen staat 8 kilometer. Verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan beter omrijden via Gorkum. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en nieuwe Gijn 9. A27 vanuit Almere tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 11. En de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en de afrit 12 kilometer.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 ZIJAP, ZFM en Wild Ones. En van harte welkom bij uur 2 zondag in Camerland. Zondag 18 maart, het is 12 over 3... Goedemiddag! En het uh, is tijd om het keukentafelnieuws door te nemen. Aldo, wat is het keukentafelnieuws? Het nieuws waar je lekker mee uh, iets gewoon kan vertellen op tafel. Aan tafel maar uh, onder het eten of op de bank. En we beginnen met um, studentennieuws, want studenten drinken vaak uh, twee tot drie keer meer in gezelschap. Van zwaar drinkende leeftijdsgenoten dan wanneer ze aan de bar hangen met niet- of matige drinkers. Dat blijkt uit jarenlang onderzoek onder 600 studenten. Het Trimbos Instituut kwam zonder onderzoek uh, uh, tot dezelfde conclusie. Zien drinken, doet drinken, zegt het Verslaving Instituut. 40% van de mannen tussen 18 en 24 jaar en 12% van de vrouwen kan tot zware drinkers gerekend worden. Ik, Is op uh, zich wel logisch lo lo lo lo lo lo lo to toch? Ik uh, kan hier wel een mening over geven. Ja, ja want jij werkt krant. Ja, ik uh, geef ze allemaal gelijk. Ja, ja, hè? ja, nou ja. Ja, want hoe is het, uh, hoe is het drinkgedrag bij jou in de, in de kroeg? Nou, uh, als jij aan de bar staat, dan word je hem volgegooid door die, uh, die barmannen. Ja. En die geven ongegaat shotjes weg of je bestelt elke keer wel. En, ja, en dan heb, heb je twee zaal uh, twee het lopen. Ja. Daarvan ben ik er, ben ik er eentje. En uh, wij lopen de hele avond alleen maar uh, rondje van mensen, alleen maar ja, ja. De handen, ja. ja. Dan gaat het heel snel, hè? Ja. ja. En dan zien ze een meisje komen met groepjes en dan gaat er eentje drinken, dat wil andere ook. En dan uh, zien ze andere groepjes die dat groepje ook weer drinken. En, dus, en dan uh, wil het wel. Hey, nieuws over een vrouw uit Schotland, hè? <lacht> een vrouw uit Holland, dus was 29. Maar ze hadden voor de keer eeuwig trouw beloven. Haar eerste huwelijk strand al na tien dagen omdat de man verlies werd op zijn schoonmoeder. Haar tweede echtgenoot hield het ook <lacht> snel voor gezien. En nummer 3 werd betrapt met een andere vrouw. Toen, vrouw 24, uh, toen de vrouw 24 was, trouwde ze voor de vierde keer. Maar toen ging ze zelf vreemd. Nou, met de man met wie ze nu in het huwelijksbootje stapt. En passend zijn overigens ook nog even twee kinderen geboren. En Nederlandse hotels staan wereldwijd op de 27e plaats. ...als het gaat om de prijzen voor een overnachting. Gemiddeld betaal je hier 108 euro. Amsterdam is koploper met 124 euro per nacht. De duurste hotelstad ter wereld is overigens Muscat in Oman... ...waar je gemiddeld 247 euro moet betalen. New York staat tweede met 177 euro per nacht. Het goedkoopste is een Penh in Cambodja. Daar overnacht je al voor 44 euro gemiddeld. Pumpen in Cambodja. Maar ik denk dat het verschil tussen overnachten in Muscat in Oman... en uh, Cambodja... Uh, en, en, uh, het verschil is wel heel erg groot in, in luxe ook. Hè? En Bento. daarom betaal je Bento. wel wat meer, denk ik. Ja. Fietsenmaker Eddie F F Funking in Drunen... is niet zo blij met een weggeefactie van de postkabotelij. Die wil in Drunen 3000 fietsen gaan weg uitdelen aan alle inwoners. De plaatselijke fietsenmaker is bang dat hij nu zijn deuren wel kan sluiten... Het is doodsteek, zegt hij Ja, ik ben um, naar hem toe gegaan met de auto okay. En ik heb hem om een, uh, een reactie gevraagd Kut Nederlanders, klote Nederlanders, rot Nederlanders, tyfus Nederlanders Dat was zijn reactie op het bericht dat de postcode ja, landterrij um, fietsen wil gaan uitdelen Hé, hey, een uh, voormalig predikant ...is op internet een seksshop begonnen. Oeh. Speciaal voor christenen, die kunnen er allerhande seksartikelen kopen... ...van vibrators tot condooms... ...maar ze vinden er geen aanstootgevende foto's of grof taalgebruik bij. Volgens de ex-dominee kunnen christenen maar moeilijk over seks praten. Laat ze dat ze een seksshop binnenstappen, van, vandaar dus de site. En dan moeten ze eerst uh, binnen voor ze de site op mogen doen. Het is allemaal, is het allemaal, allemaal, allemaal gelovig, uh, gelovig spul. Wordt allemaal, uh, die doen het alleen om uh, kinderen te krijgen, toch? Wordt het uh, geheiligd en dan wordt het pas verkocht. Gedoopt? Ja, gedoopt. Gedoopt, spul, gedoopt seksshop spul. Er scheiden meer Nederlanders en er wordt tegelijkertijd minder getrouwd. Onderzoekers wijten dat aan de crisis. Mensen die ontslagen zijn zitten de hele dag thuis. En dat is kennelijk niet bevorderlijk voor de relatie. En dat de crisis trouwen minder, mensen minder moet het geld dan liever aan uh, wat anders uitgeven? Goed nieuws dus, meer vrijgezellen. Ja, maar ligt er wel aan wat voor vrijgezellen? Ja, dat is ook weer zo. Dat kunnen er ook uh, oudere vrijgezellen zijn, toch? Ja, sommigen wil je liever niet. Sommigen zijn weer van de verkeerde kant, zeg maar, van het geslacht. Dus dat schiet allemaal weer nieuw. Nou ja, tot zover het, uh, het keukentafelnieuws voor de Tweede Uur Zondag in Kennemeland. Zometeen nemen wij de tussenstanden door in de eredivisie. En hier is Bluff en Sabrina Stark en meer kan het niet zijn. Je kunt me geven wat je hebt, je huis, je huis. week stond ze op Ping Pop Anouk of op, uh, in het geldt, dan moet ik eigenlijk zeggen en ze staat in eind mei op Ping Pop, en ik ga haar zien dan hé, hey, we hebben nieuws over een uh, een hond, toch? Nee, uh, een hond nee, een hond een, ho een hond, ja, ja, ja, ja vertel wat uh, We werd er? net gebeld door een studio door Sjaak uh, Jongmans. <laughs> hij is een polhond kwijt, hij luistert naar de naam Benzie, dus een wit-grijze polhond, een husky hij is vrij fors. Als je hem gezien hebt, bel even Shaq naar 06-36-16-76-72. Dus? Nog een keer dat nummer? 06-36-16-76-72. Het is dus een, een hondje. En ehm um, ehm uh, naar wie kon ze ook weer bellen? Shaq Jongman. <laughs> Oké, okay, dus als je de hond vindt onder de naam Bensie, dan kan je bellen dus. Kijk, ah, eh, Moeten we dit geloven of uh, ja, dat ja, komen ja, we dit. niet heel vaak voor? Ja, Hij was wel serieus. Man. Ah, en wie weet. We hopen dat die hond snel wordt teruggevonden. Ook is het mogelijk om even naar de studio te bellen. 023-573-1969. Dus voor uh, meer informatie. Het is vijf en half de zondagmiddag hier in Sanford En hier is een nieuwe van Gossip. En die heet Perfect World. Perfect <middels> World. ZANG Mama loves Mambo, Mama loves Mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it, wow. <coughs> Papa loves Mambo, Papa loves Mambo. Mama loves Mambo, Mama loves Mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to. She goes fro, he goes fast. She goes slow He goes left mm, She goes right Papa's looking for Mama But Mama is nowhere in sight <coughs> Papa loves Mambo Mama loves Mambo Having a fling again Younger than spring again Feeling that sing again Wow <coughs> Papa loves Mambo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 Left, mm, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Mm. Papa loves mambo. loves mambo. mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Having that fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Mm. Mm. Papa loves mambo. Mambo papa. Mama loves mambo. Mambo mama. Loves en de ronda, en de Papa. Ja, dat is een keer wat anders. Perry komen op ZFM, papa Las Mambo. En daarvoor de nieuwe van Gossip Perfect World. Zometeen nemen wij het sportnieuws door, internationaal en nationaal. Je hoort de naam nou Michael Jackson. Dit is trailer.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 And my mouth can't speak, fail too far this time Die hierasthufje honburg verloren maatschappij, ze lijden het onder, ze vielen aan vrij, de is wat voor keer.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 Er staan nog 35 files. Ik noem de files van 7 kilometer en langer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 9 kilometer. A4 verderop richting Amsterdam bij sloten 7 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 7. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Volendam en knooppunt Amstel 9. Na een ongeluk is de linker dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Bodega. 15 Door een ongeluk is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Omrijden kan het beste via Gorken. Het loopt daardoor ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Er staat voorknopend gauw 10 kilometer. En de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.